6 uur. Renate Evers met het NOS Journaal. In Amsterdam begint vandaag het hoge beroep in de Amsterdamse zedenzaak. Hoofdverdachte Robert M. en zijn partner vinden de straffen die de rechtbank heeft opgelegd te hoog. M. vindt vooral de combinatie van 18 jaar cel en tbs te zwaar. Hij wil dat de tbs-behandeling zo snel mogelijk begint. Tijdens het hoge beroep zullen 45 ouders van slachtoffers van M. gebruik maken van hun spreekrecht. In Groningen wordt een echtpaar vermist... dat waarschijnlijk het slachtoffer is geworden van een ernstig misdrijf. Het oudere echtpaar was gistermiddag vertrokken naar hun boot... die lag afgemeerd in Hoogkerk. De man en vrouw hadden afgesproken met een mogelijke koper van de boot. Sindsdien zijn ze spoorloos. Bij de plek waar de boot aan de kade lag... stond de auto van het echtpaar en de boot was verdwenen. Die werd later een klein stukje verderop gevonden. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken vindt dat de Europese landen met een gezamenlijk China-beleid moeten komen. De Chinezen weten nu vaak niet bij wie ze moeten aankloppen in Europa. Hij vindt dat Europa meer met één stem moet spreken. In Venezuela nemen de zorgen over president Chavez weer toe. Hij heeft nu een ernstige luchtweginfectie. Zijn toestand wordt door de regering uiterst precair genoemd. De president is in de afgelopen anderhalf jaar vier keer behandeld voor kanker. Op de lijst van 50 beste universiteiten in de wereld komen, net als vorig jaar, geen Nederlandse universiteiten voor. Wel staan vijf in de top 100. Leiden, Delft, Wageningen, Utrecht en de Universiteit van Amsterdam. Minister Busmaker is tevreden over dit resultaat. Ze wijst erop dat Nederland net zo goed scoort als Duitsland. De lijst wordt aangevoerd door Harvard in de VS. Het weer plaatselijk nevel of mist, maar die lost vroeg in de ochtend op en daarna schijnt de zon volop. Het wordt vanmiddag erg zacht met 10 graden op de wadden en 15 in het midden en zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal. AWB Verkeersinformatie file na een ongeluk op de A7 van Horen naar Zaandam bij Purmerend Noord. Vijf kilometer, rechte rijstrook is dicht. Het NOS Radio in Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is dinsdag 5 maart. Goedemorgen drie vliegtuigen die op één dag een voorzorgslanding op Schiphol moeten maken, kan geen toeval zijn. We bellen met de Vereniging van Verkeersvliegers. FNV wil wel praten over een sociaal akkoord, maar niet over aanpassing van WW of het ontslagrecht. Reacties daarop vanuit Den Haag krijgt u van Joost Vullings. En met arbeidseconoom Ton Wildhagen praten we over de kans van slagen van de onderhandelingen nu tussen kabinet en sociale partners. Ziekenhuisbacteriën kunnen heel gevaarlijk zijn, maar komen steeds vaker van buiten het ziekenhuis. Hoort u straks meer over. U hoort ook minister Timmermans van Buitenlandse Zaken over China. Bellen de politie over dat vermiste echtpaar in Groningen. En die hardkant, volgt het uh, honkballen Nederland Australië. En Mine Remmers ligt alweer ergens in de struiken. Nou, nou ja, dat is van gisterochtend nog op Scheveningen. vroor mijn voeten er nog bijna af. Maar na dat treurige ochtendlijstje wat jullie net hebben opgelezen... heb ik zin in, ach, in ontluikende knoppen, in fris groen wat uitloopt... in vanmiddag misschien uit de wind al de eerste kurk uit de fles rosé. Kortom, nee, echt, als je het opsnuift hier buiten, vlak bij Utrecht... de ochtend ruikt anders. En de muziek vanochtend onder andere van Amy McDonald. Even minuut over, zes u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan nu bijpraten over het nieuws van de afgelopen uren. De politie Groningen onderzoekt de vermissing van een ouder echtpaar in Hoogkerk. U hoorde er al even over in het bulletin. De twee hadden gistermiddag een afspraak met iemand die een boot wilde kopen. Maar sindsdien is er niets meer van ze vernomen. Daarom hebben wij contact met politiewoordvoerder Wouter de Vries. Meneer de, de Vries, goedemorgen. Goedemorgen. Wat weet u tot nu toe? Nou, heel weinig op dit moment. We zijn druk bezig uh, met het onderzoek. Uh, we hebben een helikopter uh, gehad een paar uur geleden. die uh, met de warmtebeeldcamera wat uh, opnames heeft proberen te maken. maar ook uh, proberen om de mensen te traceren. Dat is helaas niet gelukt. Dus we blijven doorzoeken. Hm. Hoe bent u achter die vermissing gekomen? Nou, vanmiddag, uh, vanavond, heeft een uh, familielid uh, van, van dit echtpaar. Heeft uh, ons uh, getipt van, uh, nou, we zijn ongerust. Uh, onze ouders hadden vanmiddag een afspraak uh, rond twee uur op de UT Delphia aan uh, voor een uh, potentiële koper van de boot. En uh, vervolgens uh, ja, zien de mensen uh, rond een uur of zeven, acht sinds ze thuis, dat de honden niet zijn uitgelaten. En uh, vervolgens uh, ja, vertrouwen ze het niet en ze gaan op onderzoek uit. Nou, op de plaats uh, waar de boot heeft gelegen, troffen ze de auto aan. Uh, die was uh, niet afgesloten. En ja, dat, uh, dat gaf allemaal vreemde gedachten bij deze mensen natuurlijk. En die hebben ons gewaarschuwd. En zodoende hebben wij een onderzoek ingesteld. En waarom gaat u uit van een vermissing van eventueel iets wat uh, gebeurd zou kunnen zijn? Wat voor ja, aanwijzingen? Goed, nou, heeft... We hebben uh, sporen gevonden op een boot. En uh, wij, wij, wij denken uh, dat, er, dat er een ongeval uh, kan hebben plaatsgevonden. Sporen? Maar, dus, wat voor uh, sporen heeft u gevonden? Daar kan ik niets uh, over zeggen op dit moment. Hmm. Maar wij houden diverse scenario's houden wij open om te kijken van wat, wat er gebeurd zou kunnen zijn. En daar zijn we op dit moment mee bezig. Uh, we zijn nog bezig om, uh, om het water nog te, om te laten onderzoeken door een uh, duikploeg. En uh, die gaan zo dadelijk uh, gaan die daar, uh, ja, proberen het, het water uit te kammen. En die boot in kwestie, die heeft u wel weer, hebben we begrepen? We hebben de boot aangetroffen. Die boot is een eind verderop uh, aangetroffen bij de Diamantelaan. En uh, die boot die wordt op dit moment onder, onderzocht door mijn collega's. En weet u uh, hoe het echtpaar in contact is gekomen met degene met wie ze een afspraak hadden? Nee, dat, dat weten we op dit moment niet. Dat moeten we allemaal nog uitzoeken. En, uh, u, weet ja, onze... niet, u weet ook niet wie dat, wie dat waren of wie dat was? Nee, nee op dit moment niet. En, en we gaan uh, ja, ons richten op de vermissing van deze mensen om ze zo snel mogelijk terug te vinden. Eh, want het zou best kunnen zijn uh, dat de mensen van boord zijn gevallen en ergens uh, koud uh, op de wal zitten. Maar ja, dat weten we op dit moment niet. Oh. Hou ons op de hoogte, meneer De Vries. Dank voor de toelichting nu. De Europese Unie zou één beleid moeten voeren als het aankomt op China, vindt minister Timmermans van Buitenlandse Zaken. Nu doet elk Europees land nog op eigen houtje zaken met de Chinezen. En dat zorgt ervoor dat landen tegen elkaar uitgespeeld kunnen worden. Ieder voor zich is het nog steeds. En uh, dat is uiteindelijk minder effectief, denk ik. En bovendien leidt het tot heel veel frustratie aan de Chinese kant, heb ik wel gemerkt. Ja, die frustratie komt volgens Timmermans omdat de Chinezen nu vaak niet weten bij wie ze moeten aankloppen. Gezamenlijk Europees beleid zou daar wel een oplossing voor zijn. Het is niet toevallig dat de minister juist op dit moment de Europese relatie met China aan de orde stelt. In Peking is vandaag het volkscongres begonnen. De jaarlijkse bijeenkomst van het parlement. Vertrekkend premier Wen Jiabao beloofde meer banen, stabiele groei en een aanpak van de corruptie. Hij wees er ook op dat China een oplossing moet vinden voor de gevolgen van de economische groei op het milieu. En de conflict tussen economische groei uh, en schade aan het milieu is het uh, conflict. De Wen Jiabao via een tolk. Dit volkscongres staat overigens vooral in het teken van de leiderschapswissel. President Hu Jintao wordt opgevolgd door Xi Jinping. En ook premier Wen Jiabao, verantwoordelijk voor de economie, maakt plaats. Zijn functie wordt hoogstwaarschijnlijk overgenomen door Li Keqiang. Idol Justin Bieber, een makkelijke naam, heeft zich de woede van zijn fans en vooral de ouders op de hals gehaald. Het popidool gaf namelijk een concert in Londen. Het concert zou om half negen beginnen, maar Bieber was bijna twee uur te laat. En toen stonden ouders alweer te wachten om hun kinderen op te halen. Veel bezoekers moesten weg om de laatste trein nog te halen. Het leverde Bieber boegeroep op, vooral omdat hij niet eens een verontschuldiging aanbood. Dat is de anonieme Not one, you know, there was no apology to say why or I'm really sorry that something's happened. You know, they were starting to boo and you think someone would have come on then. Yeah. Um, but but no, nothing. Het is ook nog eens een keer niet de eerste keer dat Bieber op zich laat wachten. Afgelopen zaterdag in Nottingham was hij ook al veel te laat. Justin Boe. Goed. En er zijn next We gaan naar de kranten. De voorpagina's. Italië aan de noordkrijt -schrijf schrijft. Schrijft de kant. Net als Italië heeft ook Nederland last van impasse politiek. Rutte en Samson kregen een mandaat van de kiezer... maar hebben geen meerderheid in de Eerste Kamer. Volkskrant opent daar ook mee. Rutte en Asscher schaken op drie borden tegelijk... met daarbij een blauw paard en een rode loper. Kosten bus tram uh, verdubbeld, schrijft het FD. Uh, veel extra geld is er uitgetrokken, rijk voor het openbaar vervoer... maar dat leidt nauwelijks tot meer reizigers, concludeert uh, de krant. De Telegraaf heeft een groot verhaal over de kunstroof de kunsthal in Rotterdam. Roemeens rovershol in Rotterdam is de koppenboven. Beroemde schilderijen wekenlang in fletje. foto daarvan staat erbij... Dan een huis aan de Jonker-Fransstraat en een grote pijl op een, aan, naar een raam op de tweede verdieping. En daarbij staat hier lag voor 100 miljoen aan kunst. Hm. En tot slot een lentefoto. De enige trouwens op de voorpagina's. Eh, op het AD, voorpagina van het AD. Eindelijk weer een ijsje met een stralende lach genieten. Drie Amersfoortse blondines van hun eerste ijsje dit jaar. Elke werkdag wakker worden met het NOS Radio 1 journaal. Tara EN and Marcel Oosten. So no De Rembrandts met I'll Be There For You uit 1997. Uiteraard kent u het ook als het Friendslied. Ja, het was wel een mooi lentemuziekje, Mino. Goedemorgen. Dat vind je wel, hè? Ja, ja toch? precies. De lente hebben we in ons hoofd, maar hebben we hem ook in onze portemonnee. Uh, oh jee, gaan we nou toch weer over getallen ja, en cijfers hebben? Geld, we hebben het over, alleen maar over, over geld. Over koude tegenwind ondanks lentezonnen en zo. Nou, Net als gisteren in Scheveningen. Ja, beetje wel, hè? Ik denk dat jij hem gaat vangen, die koude lentewind. Kijk, het punt is, de tuincentra, hè, die hebben vorig jaar toch ook een tegenvaller gehad, blijkt nu, hebben ze berekend 5% minder omzet. Ja, dan gaat het toch al gauw weer over de nodige miljoenen, 200 miljoen euro. Gelukkig komt er een maatregel van het kabinet, een maatregel wat eigenlijk ook is bij de renovatie van je huis tijdelijk, geen 21, maar 6% btw. En dat gaat natuurlijk toch wel schelen als je de Phoenix postzegel weer van nieuwe kleurtjes wilt voorzien, of het door de vorst aangevreten potten met verdort materiaal van je dakterras wil verfrissen. Kortom, ik sta dan ook bij een tuincentrum. Het hek zit nu nog dicht, zie ik. Tuincentrum eh, vlakbij Zeist, bij Oudijk om precies te zijn... En zo moest ik toch eens even denken aan... ja, je moet, we moeten wel oppassen dat we niet in een mineur komen. We moeten wel zin blijven houden in, in frisse vooruitzichten. En toen, toen vond ik een fragment van iemand... die uitermate enthousiast over zijn eigen achtertuin kon vertellen. Kijk, dit poeltje staat vol met kleine leesdoden. He, maar moet je kijken hoe mooi die, die vruchten bloeisel zijn. He? Kijk, moet je kijken. Wat een... Moet je kijken. Hier. Hier. Moet je zien hoe... wat een stuifmeel erin zit voor de bevruchting. He? Kijk eens, kijk eens. Mooi, hè? He? Van... Het voelt fluweel achtergaan. Het is fluweel. Wat je beter kan doen dan te fik steken, is natuurlijk, omdat het zo zachtjes is, je vriendinnetje over de kleine wipneusje zo aaien. Hè? Dan zal ze denken dat is een fijnzinnige jongen. Die, uh, die houdt wel in huis. Die gaat s'avonds niet uh, 10 liter uh, bier drinken. Jan Wolkes in zijn eigen achtertuin. Nou, dan krijg je er toch zin in. Dat wil je de, de troep toch uit je tuin weghalen. En dan wil je toch met z'n allen weer fijn groene vingers krijgen... en tot op je knieën met een tuinbroek aan de hele dag bezig zijn in je tuin... om dan uiteindelijk rond de klok van vier... nou ja, laat de vijf in de klok, in de klok komen... dat je dan uit de wind de eerste kurk uit de fles rosé kunt halen. Nou, Myno, dat klinkt wel goed hoor, vanochtend. Laten we niet de somber erover doen. Alhoewel de tuinbranche dus nu ook wel de tikjes krijgt. Myno Remmers dus. Tien minuten voor half zeven is het. De lente lijkt gearriveerd in ons land. In ieder geval bij Myno Remmers. Uh, strak blauwe lucht, de eerste zonnestralen en, en een ontwakende natuur. Maar het is niet alleen maar dikke pret. Er worden ook dingen wakker die wij mensen liever niet hebben... of zelfs een beetje vrezen. Paul Sanders ging er naar op zoek. Het gevaar in de Nederlandse bossen schuilt laag bij de grond. Het is een bijna onzichtbaar gevaar. En bioloog Arnold van Vliet van de Wageningen Universiteit probeert dat gevaar nu in kaart te brengen. Met behulp van een wit laken. Dat hij achter zich aan over de bosgrond sleept. Ja, ze zijn verrekte klein, dus je moet wel even goed, uh, goed kijken van, uh, of je ze ziet. Ik op. Ja, hier hebben we er een. En dit is het vrouwtje. Kunt u dat zien, nou zo'n klein beestje? Ja, je ziet dat hij een rood achterlijf heeft. En de nimfen zijn nog uh, een, een slag kleiner. En uh, de larfjes zijn nog weer kleiner, zijn nog net zo groot als een zandkorrel. Maar dit is het vrouwtje, die is op zoek naar bloed om uh, eitjes te kunnen leggen. De oplettende luisteraar heeft het al gemerkt, we hebben het over de teek. Want de teek wordt actief met hogere temperaturen. Ja, wij worden actief. Uh, we worden blij van het mooie weer de komende dagen. Maar uh, dan, kruisen we, of dan kunnen we wel de teek tegenkomen op ons pad als we naar buiten gaan, het groen ingaan. Hoe bang moeten we nou eigenlijk zijn voor die teek? Nou, je moet gewoon heel alert zijn. Uh, net als dat je de straat oversteekt, kijk je ook naar links en naar rechts. En met de teek... Ja, die kan de Borrelia bacteriën bij zich hebben. Zo'n 20% van die teken heeft, uh, heeft zo'n teken bij zich, heeft een uh, borele bacterie bij zich. En daar kan je flink ziek van worden als je uh, een lime krijgt. Maar het kan lokaal oplopen tot uh, 50, 60, 70 procent. Uh, maar dat kan een paar maanden later hoef je compleet anders zijn op dezelfde plek. Dus daar, daar zijn we nog naar op zoek. Moeten we overal in Nederland op onze hoede zijn voor de teken? Over in het groen uh, moet je een tekencheck doen. Nou, maar zijn er, zijn er gebieden waar, het, ja, waar, het, waar ze extra vaak voorkomen? Uh, nou, het is wel vaak bosrijk gebied. Uh, Lime daar zie je wel vooral... Uh, eigenlijk over het hele land is dat toegenomen. Maar de, de haardgebieden zitten toch wel in het noord-noordoosten. Uh, en op de, de Wadden-eilanden. Maar eigenlijk overal in Nederland waar je groen hebt, en dus ook in tuinen, kan je teken tegenkomen. Ja. Um, dus dan is het belangrijk om jezelf te controleren en ook je kinderen niet te vergeten als je lekker in het bos bent geweest. Ja. Het wordt lente, dus mensen willen graag naar buiten, willen graag de bossen in, de weiden in. Wat gaat u ze aan, wat moeten ze doen? Ja, nou in de weilanden zitten verder geen teken, maar vooral waar je ook bosrijke gebieden hebt. Um, gewoon vooral lekker gaan. Uh, geniet van de heerlijke natuur. Laat je niet afschrikken door die teken. Maar check jezelf. En als je naar buiten gaat en je hebt een lange broek aan... doe dan even je broek in je sokken. Als je door het struikgewas gaat banjeren. Uh, daarmee voorkom je gewoon dat een teek sneller bij je uitkomt. Ja. Maar er gaan nogal veel verhalen over de teek in de ronde. En één hele hardnekkige is dat de teek van vanuit de bomen... Ja, dat, dat krijgen we er niet uit. Mensen, zich, zich op u laat vallen, zeg maar. Veel mensen denken toch dat zo'n beestje, wat eigenlijk maar nou, nog geen millimeter groot is... dat hij boven op die takken ver boven zit uh, en zich laat vallen... en dan hopend dat hij op een muis terechtkomt. Ja, dat werkt natuurlijk niet zo. Dus die teken zit op het struikgewas, uh, op het gras, op de, de strooisellaag... Uh, tot maximaal anderhalve meter hoogte. Dus daar uh, zit de teken. Ja. Wat doet u nou met haar? Ja, die doe ik in de alcohol. Uh, die gaat mee voor het onderzoek. Dus ik pak even een, een buisje met alcohol en dan doe haar erin. Een klein buisje. Ja, er zit uh, alcohol in. Dus dat overleeft ze niet. In het buisje, het dekseltje erop. Ja, en die gaat naar het laboratorium om te kijken van uh, is die besmet met uh, de borreliabacterie. Deze teken gaat niemand meer bijten. Nee. Trouwens, als die bijt, dan is het uh, belangrijk dat mensen die teek zo snel mogelijk weghalen. Ga niet naar de dokter ermee, maar zorg gewoon zelf dat je hem weghaalt. Het handigste is met een, uh, een tekentang. pinset kan ook. En als je helemaal niks hebt, gewoon je nagels gebruiken. En zorg dat de teek gewoon uh, van je huid uh, afgaat. Dat controleren, dat is hard nodig. Want hoe klein de teek ook is, elk jaar lopen 25.000 mensen de ziekte van lijm op na een Teken U bent dus gewaarschuwd. En dit was trouwens 's nachts hè? of nou, in de avond. Paul Sanders ging op zoek in het donker naar teken. Gaan we naar China. Want het volkscongres dat vandaag begint in Peking. staat in het teken van de laatste fase van de leiderschapswissel. Het parlement benoemt de nieuwe premier, de nieuwe president. En vooral van die laatste hebben de Chinezen grote verwachtingen. Correspondent Marieke de Vries bezoekt een groep jongeren die samens, samen Engels studeert. En ze debatteren over de nieuwe president. Volgens de vader van deze jongen heeft Xi Jinping in het buitenland gestudeerd. Dat is niet helemaal waar, maar hij heeft wel veel gereisd en een tijdje in de Verenigde Staten gewoond. Daarom hoopt men nu op veranderingen. Nee hoor, de mensen hebben hun vertrouwen in de overheid al lang verloren, zegt Yu Xi. Door bijvoorbeeld de voedselschandalen en de smok. Als de overheid nou eens problemen zou oplossen, dan komt het vertrouwen misschien wel terug, zegt ze. In zijn eerste toespraak had Xi Jinping het over het bestrijden van de corruptie op alle lagen van de bevolking, maar met name in de hoogste regionen. Dus die van de partijbondsen en de overheidsambtenaren. In my industrie and as my position in a bank, we work in a bank. We can we already feel some you know, policy changes. Just like before the New In de bankwereld voelen we de nieuwe regels al. Normaal gesproken hebben we een groot feest voor Chinees nieuwjaar, maar dit keer werd ons dat verboden. Ah uh, exactly. Yeah, you cannot do any luxury party as uh, you, you used to be. Because I, I want to know my tax uh, how how do they pay, spend my tax and I think all the corruption. Ik wil weten hoe ze mijn belastinggeld uitgeven. Transparantie. Zolang dat er niet is, is er corruptie. Maar er zijn ook nog zoveel andere onderwerpen die moeten worden aangepakt in de tweede economie ter wereld die razendsnel groeit en die dus ook zo snel verandert. Ook de bevolking verandert snel. En dat vereist aanpassingen. Ja, people angry because they lack the sense of security. Op het gebied van de mensenrechten, zegt Sian Sian. Mensen zijn boos omdat ze zich niet veilig voelen. Als je huis en je eigendommen je zomaar kunnen worden afgenomen, dan voel je je niet veilig. Wesley maakt er graag een trapje over. I mean, maybe you won't see me too tomorrow, because we will be disappeared. <laughs> because you talk too much? <laughs> yeah, but I think it's okay. You can joke about it's, it. I think it's okay now things won't happen like this. Maar, zegt hij, als het over mensenrechten gaat, dat moet China wel oplossen. Want China kan nog zo hard proberen met geld vrienden te kopen in het buitenland. Als het puntje bij paaltje komt, is niemand China's vriend. Niet als er niet iets op het gebied van mensenrechten verandert, denkt hij. Het Volkscongres in Peking begint vandaag. Dus en later deze uitzending hoort u minister Timmermans van Buitenlandse Zaken over de Europese relatie met China. Het NOS Radio 1 -journaal. Sport. Schaatscoach Gerard Kemkers heeft het gevoel dat hij de controle is kwijtgeraakt over zijn pupil Jan Blokhuizen. Die heeft aangegeven dat zijn vormcrisis mede is veroorzaakt door de ziekte van Pfeiffer. Volgens Blokhuizen was dat een van de redenen voor zijn mislukte WK Allround. Je, je, hebt een, je bent dit jaar heel erg met je, goed met je voeding bezig. En, uh... Je hebt een sterk uh, immuunsysteem en in, in principe kan je dat goed opvangen. Maar als je na zo'n toernooi, waar ik behoorlijk diep ben gegaan... Uh, ja, dan, dan, dan ben je natuurlijk uh, ben je vatbaarder. Ik uh, krijg nog een uh, skate af meteen daarna om je oren... die, die totaal niet, uh, niet welkom is eigenlijk. En ja, dan, ga je gewoon, uh, dan doe je behoorlijk jasje uit. En ja, dan, dan kan het de kop opsteken en uh, dat is dus gewoon gebeurd. Maar Gerard Kemkes is dus minder gelukkig met de uitspraken van zijn pupil. De TVM-coach zegt dat hij tegen de gemakkelijke de afspraken ingaat. Ook heeft hij commentaar op de manier van werken van Blokhuizen. Want hij maakt namelijk gebruik van een extern team van begeleiders. Je hebt te maken met een sporter die, uh, die mij aan het hart gaat. En uh, Jan is mij lief en ik zie in Jan heel veel, heel veel potentie en heel veel mogelijkheden als het gaat om zijn uh, schaatstoekomst. Um, alleen ik voel wel dat hij uh, uh, een klein beetje door mijn vingers glipt. En, uh, um, en dat en, en, en, en dat heeft in de afgelopen twee, drie weken is die, die positie uh, alleen maar heel erg eminent geworden. En uh, ja, met, met, met, met, met, met settingen en momenten zoals uh, communicatie externe die, die duidelijk niet uh, uh, zeg maar intern zijn goed zijn neergezet en opgelost. En dat past niet bij onze ploeg. De olympisch kampioen windsurfer Dorian van Rijsselbergen is hard op weg naar zijn tweede wereldtitel. In Brazilië nam hij door een serie sterke wedstrijden de leiding over in het klassement. Hoewel de perfecte race niet werd gevaren, was van Rijsselbergen wel tevreden. Ja, het liep eigenlijk, eigenlijk wel goed. Niet, niet geweldig, maar het resultaat mocht gelukkig niet onderlijden. Dus een, ja, een eerste plek en twee keer een tweede plek gevaren vandaag. Uh, drie mooie races, dus uh, ja, tot er. Nou, hartstikke goed. Vandaag volgen nog drie gewone races... en morgen wordt het WK afgesloten met de medal race. Dan gaan we naar het honkbal. Want Nederland honkbalt tegen Australië op het World Baseball Classics 2013... in Taiwan. Andy Houtkamp, hoe gaat het? Ja, heel goed. Het is het uh, zeg maar wereldkampioenschap honkbal. Nederland is regerend amateur wereldkampioen. Maar dit zijn ook de profs erbij. En Nederland doet het heel goed tegen Australië. Want Nederland staat met 4-0 voor in de tweede helft van de derde inning. Eerste slagbeurt meteen al raak met Androton Simmons. Speler op het allerhoogste niveau in Amerika bij de Major League. Hij kwam op het tweede honk en werd door een andere hele goede honkballer verder geslagen, Roger Bernardina, die ook uh, in de Major League speelt. Het zijn veel Antilliaanse honkballers. Vandaar ook het Kingdom of... De Netherlands, zoals de ploeg hier officieel heet, zeg maar in Nederland en de Overzeese gebiedsdelen. Uh, een home run in de tweede Nederlandse slagbeurt van Jonathan Schoop betekent 4-0 voor Oranje. En als Nederland wint, dan zijn ze zo goed als zeker door naar de volgende ronde. Nu in Taiwan en dan gaat de ploeg door naar uh, uh, Tokio, naar Japan voor de volgende ronde. En daar ziet het wel naar uit, want Nederland leidt in de tweede helft van de derde inning tegen Australië met 4-0. Radio 1 Het NOS-journaal. En dat onder begeleiding van een heerlijk ontspannen muziekje. Dorot Megens, het is uh, half zeven. Goedemorgen. Goedemorgen. In Groningen wordt een echtpaar vermist. dat waarschijnlijk het slachtoffer is geworden van een ernstig misdrijf. De oudere echtpaar had gisteren een afspraak met de mogelijke koper voor hun boot. Een auto en hun boot zijn later door de kinderen onbeheerd teruggevonden. Maleisische troepen hebben op Borneo de aanval geopend op een groep van zo'n 200 Filipijnen. Ze zeggen dat het noorden van Borneo bij een Filipijn sultanaat hoort... en houden al drie weken een dorp bezet. Bij botsingen met de Maleisische politie zijn de afgelopen dagen 27 doden gevallen. In Amsterdam begint vandaag het hoge beroep in de Amsterdamse zedenzaak. De hoofdverdachten vinden de straffen die de rechtbank heeft opgelegd te hoog. Robert M. kreeg 18 jaar cel en tbs. Het meeste bewijsmateriaal is onrechtmatig verkregen, zeggen zijn advocaten. De Venezolaanse president Chavez heeft een ernstige luchtweginfectie. Zijn toestand wordt door de regering uiterst precair genoemd. Chavez is in de afgelopen anderhalf jaar vier keer behandeld voor kanker. Hij zal vier maanden niet in het openbaar verschijnen. zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dan het weer nog, plaatselijk nevel of mist. Maar die mist die lost vroeg in de ochtend op. Daarna schijnt de zon uitbundig. De wind draait naar het zuiden. Voert zachte lucht aan vandaag. Daardoor wordt het vanmiddag 10 graden op de wadden. En zo'n 15 graden in het midden en zuiden van het land. Dat zijn de, de hoofdpunten van het nieuws. Voor de verkeersinformatie naar de AWB, daar is Wijnand Zwaan. De eerste files die zijn ontstaan in, in Noord-Holland op de A7... Hoornzaandam bij Purmerend, 3 kilometer. A16 van Breda naar Rotterdam tussen het knalpunt Klaverpolder... en de randweg van Dordrecht, 4 kilometer. In het noorden van het land is de N31-afsluitdijk richting Hardingen... dicht tussen Kimsbert en Hardingen. En dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen.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 Goedemorgen, het is vier minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Twee voetbalgrootmachten ontmoeten elkaar vanavond. Manchester United en uh, Real Madrid. En daar spreekt Nederland een aardig woordje mee. Niet alleen door Van Persie, maar uh, Manchester United wordt door uh, een Nederlander getraind. hoort er meer over. We gaan het hebben over... Helden van Waleer. Ze zijn al dik in de zestig. Maar gisteravond troffen ze elkaar in de Amsterdamse Carré... als gitaarjongens. George Koymans van de Golden Earring. Jan Akkerman, vroeger gitaargod van Focus en Eelco Gelling. Bijvoorbeeld legendarisch net in Cubie and the Blizzards. En die vrienden had ze bij elkaar gehaald... in een totaalprogramma met jongeren als Daniel Lohus, Anna Soldaat... en Pablo van de Poel. Reportage hoort u van Jeroen Wielaert, ook zo'n gitaarjongen. Nu gaan we beter kijken. En die vrienden openden zelf met een ogen aan de gitaar, instrument waardoor elke man weer in een jongen verandert. Daniel Lohus liet zijn gitaar luid zingen in While My Guitar Gently Weeps van George Harrison. was het duet van vrienden en zijn oude doema collega Jan Hendricks in een oude hit van The Ventures. George Koymans speelde zijn allereerste nummer. Inderdaad, weer jongen, George Koimans. Ja, ja, ja, nou ja, als ik smorgens opsta niet. Maar die gitaar, dat is het magische ding waardoor het gebeurt. Ja, dat is absoluut zo. Ik denk dat al die gasten het hebben. Iedereen zegt het ook, weet je. Dat, uh, de gitaar is gewoon de spil in je leven. Voor, voor mensen die gitaar spelen. En dat houdt je denk ik toch wel jong. Nou ja, maar iedereen die spreekt, die, die, die praat in dat soort termen van de gitaar is onze is je ziel in feite. Weet je. Ja. Hoogtepunt was het samenspel van de twee legenden Jan Akkerman en Elko Gelling. Jan Akkerman, de gitaar, is dat voor jou ook de eeuwige jeugd? Ja, dat is wel zo. Ja. Dan is er toch wel iets wat over je komt wat iets heeft te maken met jong en, uh, uh, en onvaard? Maar... Ik weet het niet, als je verder komt op het gitaargebied... dan ga je natuurlijk nadenken en zo. En dan is, het eind, is de eindlijn is misschien wel dat je weer jonger bent. Maar ik zou dat ook wel willen, maar zonder lullig te worden. Maar uh, vanavond uh, gezien met Elko, echt, uh, die stond er ook bij. Ze snot, neus Waar, Jezus, dat die maar mooi... Uit zijn linkerhand helemaal verbrijzend. En toch weet hij er toch weer wat uit te toveren. Dat dus echt iets uh, geweldig. Goed bent je dit allemaal bij elkaar? Jazeker. Ja hoor, klasse. Ja. Jammer. Ik vind wat wat Henny hier heeft bij elkaar gezet, is natuurlijk wel voor herhaling vatbaar. Ik vind het uh, niet dat ik er nou speciaal bij, uh, uh, noem je ook, bij moet horen. Maar ik vind gewoon dat hij dit moet doorzetten. De gitaarjongens On Tour. Het uh, maakt niet uit, maar dat doen ze alleen maar per één. Het is meer dan zat. Eén keer in het jaar of zo. Toch? Anders wordt het vervelend. Heel veel gitaar bij elkaar gisteravond. En misschien wordt het wel een terugkerend evenement. Georganiseerd dan door Henny Vrienden. Reportage hoorde u van Jeroen Milaert. Nog meer virtuozen bij elkaar. Vanavond twee grootmachten in de achtste finales van de Champions League... hebben het uiteraard over voetbal. Manchester United ontvangt Real Madrid. Met Nederlandse inbreng bij de Engelsen. Niet alleen Robin van Persie in de spits, maar ook René Meulensteen. U denkt misschien René Meulensteen? Ja, Meulensteen. Hij is de veldtrainer van Manchester. Door zijn jarenlange ervaring kan hij een vergelijking maken... tussen de twee grote sterren Robin van Persie en Cristiano Ronaldo van Real. Het mooie is dat ik jarenlang met, met, met Cristiano eh, gewerkt heb en, en, en mensen hier. Dus we kennen hem heel erg goed. Hè. Um, dus dat kan een voordeel zijn. Hè. Dus uh, hopelijk uh, kunnen wij ons voordeel daarmee doen. Maar je moet hem zeker niet, uh, niet negeren. En is dat puur voetbaltechnisch? Of kun je dan ook in zijn hoofd kruipen en weten hoe hij reageert in bepaalde fases in een wedstrijd? Nou ja, goed, ik weet dat iedereen. We weten een beetje dat als Ronaldo geïrriteerd raakt, dan laat hij dat ook zien uh, in zijn... Uh, Zeg maar in zijn body language. Uh, maar hij is, hij is mentaal erg sterk. Hij, uh, dat, dat komt en is ook weer snel weg. Hij is een enorme, heeft een enorme winnendrang Hij en zal altijd blijven zoeken naar het moment om toch weer bepalend te zijn. Dus je kan nooit denken dat je hem uh, zeg maar, compleet zeg maar, hebt beteugeld. Dus je zou altijd uh, ervoor moeten zorgen dat je goed alert bent. Is hij een leuke jongen om mee te werken? Ja, prima. Prima kerel. En ik zeg, die vraag heb ik heel vaak gekregen. En, en, en ja, Ronaldo is anders, zeg maar, als je hem ziet als speler. En buiten, als je direct met hem, met hem werkt. Het is een fantastisch een fantastische jongen mee te werken. En een enorme drang naar perfectie. En altijd beter worden. Dus alles wat hij bereikt heeft, dat heeft hij ook zelf, eh, met name zelf verdiend. Hè. Altijd extra trainen, extra uurtjes erin steken, dat soort dingen. Maar Ronaldo op, op eh, zeg maar, in de limelight, in de pitcher, is, is toch een beetje een ander Ronaldo als je hem persoonlijk kent. Is hij als voetballer nog beter dan dat hij hier was? Hij is nog doorgegroeid. Ik vind dat hij nog sterker, explosiever is geworden. En nog, meer, nog directer weer naar, naar, de, naar het doel toe. Het zal misschien ook iets te maken hebben met de Spaanse competitie. Denk ik dat hij toch iets uh, verdedigend wat, uh, uh, wat, wat makkelijker is als in de Premier League. Omdat je daar toch andere uh, omstandigheden te maken krijgt. Hè. Uh, zeg, als je bij wijze van spreken een Premier League tegen Arsenal speelt, ene week en de andere week tegen Stoke City, dan heb je gewoon hele andere weerstanden die je moet overkomen. Terwijl dat in Spanje toch vaak wat, wat hetzelfde is. Ja. Als je hem vergelijkt met Van Persie, wat valt dan op? Ja, dat het allebei, allebei spelers van wereldklasse zijn. Ik vind, het, ik vind de overeenkomst, vind ik, uh, met name wat ik net zei... Hè, ze zijn allebei een enorme, enorme drang naar perfectie. Enorme drang naar uh, te winnen. Hè, en niet alleen wedstrijden, maar ook, ook prijzen te winnen. Uh, en dat, ja, dat komt heel erg overeen. En buiten dat zijn het allebei voetballers... die op hun eigen manier een enorm verschil voor de ploeg kunnen maken. Vind jij een van de twee beter? Ja, ik, ik hou niet zo van die discussie van uh, de een beter dan de ander. Want ik vind op het moment dat je iemand anders beter vindt, dan doe je de ander weer tekort. Ze zijn allebei bepalend. He, die, die hele discussie die kan je terugvoeren naar de hele tijd van uh, he, Cruyff, Beckenbouw, Pele en noem maar op. En George Best. Nou krijg je datzelfde weer. Ze zijn anders. Messi is anders. Zoals Ronaldo anders is. Ik denk het beste zou ik het bij wijze van spreken ook kunnen omschrijven. Tussen, tussen, wij spreken, Ronaldo en, en, en, en, en Messi en Van Persie... als we drie te verzamelen... ik denk dat Van Persie en Ronaldo in elke andere ploeg... denk ik een grotere impact zou hebben... als Messi ergens anders zou gaan voetballen buiten Barcelona. Ik denk dat, dat Messi is natuurlijk absoluut speler van wereldklasse... En, en dat is met name ook zo gekomen door Barcelona. Hè. Spelers als Xavi en Jesta die om hem heen spelen. Het systeem dat ze spelen, dat heeft Messi ook zo groot kunnen maken... Als Messi naar een hele andere club gaat, met een hele, naar een heel ander land, met een hele andere cultuur, dan denk ik dat van Percy en misschien eh, eh, Ronaldo een grotere impact zouden hebben. Uh, Robin is hier nu een half jaar. Um, wat is zijn plek in de hiërarchie, in de kleedkamer? in het half jaar? Wat heeft hij in, in, in het half jaar, hoe heeft hij zich geprofileerd? In, in één woord fantastisch, omdat hij niet binnen is gekomen met: uh, van kijk, ik ben Robin van Percy en bla bla bla. Helemaal niet. Hij heeft zich in principe heel down to earth opgesteld en hij heeft gewoon eh, meteen alle respect afgedwongen... door meteen eh, fantastisch te presteren. En, en hij heeft een natuurlijk overwicht, hij is rustig van nature... maar hij is gewoon een hele, een hele sterke persoonlijkheid en dat zie, je in alles, dat zie je in alles terug. Dus Robin heeft zich geweldig gepositioneerd. René Meulensteen, u kent hem, de veldtrainer van Manchester United. Jeroen Stekelenburg sprak met hem. En straks aandacht voor het bloemencorso in Eelde. Want sinds gisteren mag het in één adem genoemd worden met de Spaanse Flamengo. Het corso is op de werelderfgoedlijst van UNESCO terechtgekomen. In de ochtend- en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. Nog meer bloemen bij Mino Rimmers vanochtend. Maino, want het wordt vandaag prachtig weer. 15, 16 graden, zonnetje erbij. Er gaan we dan ook met z'n allen de tuin in? Ik heb geen idee. Ja, je hebt wel van die mensen die bij de eerste lentestralen al meteen gaan op, ja, de, spitten, op de knietjes gaan hè? natuurlijk. Hè? De tuin gaan beginnen. Beetje een beetje het dorre spul eruit halen. Wordt door koning winter is verpulverd door de vrieskou. Toch? Ja, gelukkig komen de mensen weer. <laughs> ja, want in de winter is het niet veel. Nee, dan, uh, ja, dan is het hier heel erg rustig. En uh, ja, gelukkig zijn de mensen nu weer wakker. En uh, gaan we de, de tuin weer bemesten. Om... Dat moet eerst natuurlijk. Daar gaan we mee beginnen. Ja. Arkel Bolhuis is dit. We zijn bij tuincentrum Abink in Zeist aan de Oudijkerweg. Straks komen de tuinarchitecten en de kwekers allemaal weer. Um, uit de cijfers blijkt... Ja, dan gaan we weer dat het een beetje tegengevallen is het afgelopen jaar. Uh, vandaar ook dat er nu een btw-verlaging komt van 21 naar 6 procent. Er gebeurt in meer sectoren, ook bijvoorbeeld bij het renoveren van je huis. Hebben jullie daar het afgelopen jaar van gemerkt dat mensen inderdaad zuinigjes zijn? Het is uh, heel moeilijk om te zien dat als uh, mensen in de bouw een veranda mogen aanbouwen voor 6 procent btw. En wij moeten dat voor 21 doen. Dan is dat best lastig en dat is moeilijk concurreren. En nu uh, wij de bouw en de tuincentra's of de tuinaanleg weer hetzelfde hebben, allebei 6%, denk ik dat we gewoon weer een eerlijke concurrentie hebben. Je ja. ziet wel dat die tuincentra tegenwoordig ook steeds meer. Uh, nou ja, in september staan de schappen al vol met kerstartikelen. Hè? Van die uh, de kerstbomen en de minitreintjes. En voor die kleine huisjes met van die geluidjes eruit. Ja, dat uh, zijn jullie niet, niet van, Dat is het he? niet voor ons. Oh, nee. Nee. nee. Wij zijn een uh, origineel tuincentrum gebleven. Dat wil zeggen dat wij... Geen koelvloeistof in de schappen. Nee, dat, nee, dat hebben wij niet. Doen die tuincentra dat? He, je hebt van die hele grote ketens in Nederland. Doen ze dat ook omdat, het, om, omdat ze daar de winst pakken? Tuurlijk is daar heel veel geld mee te verdienen. Um, planten is steeds moeilijker om daar geld mee te verdienen. Uh, ja, ik, ik denk dat het... Uh, ...moeilijker is uh, uh, om, om echt met levende producten je geld te verdienen... ...dan uh, met uh, de grijpartikelen. Levende artikelen en grijpartikelen, ik vind het nou alweer, nou alweer fantastisch. Zullen we een stukje de, wat jullie hebben hier al tegen en ander uitgestald... ...voor het komend jaar? Wat, wat, wat is te verwachten de trend? Wat, waar moeten we op letten? Ik denk dat uh, ten eerste beplanting weer de trend is... ...en kleur in de tuin is, ja. wordt een trend... Kleur, dus uh, niet meer die. Wat zie je toch in veel vinexjes Van die vetplanten in die, uh, die tuinachtige toestanden. Ja, ik heb dat nog nooit gezien, moet ik eerlijk zeggen. Oh, maar ik dacht dat dat in was. Nou. Nee, niet echt. Bij, bij ons, ik herken dat niet in ieder geval. Nee. Meer kleur. Ja, kijk even omheen. Ik zie hier wel uh, het een en ander staan aan, aan gekleurde tuinstoelen en zo. Ja, het is nu niet als natuurlijk het begin van het seizoen. Ja, het moet nog allemaal komen. Alles moet nog komen. Ja. Nou, ik, neem, ik neem aan dat jullie toch een beetje plannen van wat gaat het worden. Vandaag is de eerste dag dat de beplanting weer binnenkomt. Dat wil zeggen alle vaste planten die komen weer aan vanaf de verschillende kwekers. Ja. En dat is voor ons altijd een heel mooi moment. Ah, Mayno, mag ik daar ja. even een vraagje over stellen? Die vaste planten, hè? Ja. Vaste uh, planten, ja. Ja, ik duik van, nou, vanmiddag denk ik ook even de tuin in. En als oh. ik nou een uh, vaste plant wil met veel kleur in wat kleiige grond... Uh, die hebben wij in Amsterdam. Wat, wat, moet ik, wat kan ik dan het beste uitkiezen? Vaste plant in kleiige grond die veel kleur geeft. Dat wil jij. Mm -hmm. Nou. Eh... Uh. Daar kunnen we van alles voor verzinnen. Maar ik denk dat we dat over een half uur maar eens even moeten gaan bekijken. Ja, we gaan het eens even voor jou uitzoeken. Wat je dan in een kleine grond te Amsterdam moet gaan poten. Dank u. Doen we toch eerst de verkeersinformatie. Bij de AWW. Wijnand Zwaan al met de eerste problemen, Wijnand. Ja, op de A16 van Breda naar Rotterdam. Want daar stond een tijdje een kapotte vrachtwagen stil... nabij nou, de randweg van Dordrecht. 9 kilometer file levert het op vanaf Zevenbergse hoek. Maar de weg is inmiddels wel weer vrij. En de N31, afsluitdijk richting Harlingen... is dicht tussen Kimswerd en Harlingen. Dat komt door een ongeluk met twee vrachtwagens. En daar wordt het verkeer lokaal omgeleid. Nou, we hebben er wel mooi weer bij vandaag. Wat verwacht je ervan voor half 9? Nou, normale ochtendspits, 180 kilometer. Fiede, dat is heel gebruikelijk. Maar ja, het enige is natuurlijk wel dat de laagstaande zon voor wat extra hinder zorgt. Dat is natuurlijk allemaal prachtig, maar de files naar het oosten zullen daardoor wat langer zijn dan gebruikelijk. Wijnandswaan bij de AWB, dankjewel. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Schijnen over wij zoveel van mee. Het is nou wel anders, dus bied mislim, maar jij bent liefde nou, nou, nou, mee, mee. Anders je de nou ja wel, anders de nou ja wel, anders de nou ja wel, je zoekt mij mee. Anders de nou ja wel, anders de nou ja wel, anders zijt jij nou. No, yeah, and the zwail, no, yeah, and the the zwail, and the the zwail, and the zwail, the the Dat was ja, nou wel hoor u van Dania Loos. Het is negen minuten voor zeven. Wij gaan naar het bloemencorso in Eelde. Want dat wordt sinds gisteravond in dezelfde lijst genoemd. als de Spaanse flamengo of de Japanse theaterkunst. De organisatoren en vrijwilligers kregen tot hun eigen verbazing te horen. dat hun bloemencorso op de immateriële werelderfgoedlijst staat van UNESCO. We hebben nu contact met uh, André Ensing, voorzitter van het bloemencorso Eelde. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, gefeliciteerd. Dank um, u wel. En u had dit niet verwacht, vandaar de verbazing? Nou, ja, we had, kijk, we, we, we, we wisten, of we wisten, we zijn er natuurlijk zelf mee bezig geweest. Uh, en, uh, maar het feit dat je dan uh, bericht krijgt, dat je inderdaad ook geplaatst wordt, dat is natuurlijk een uh, hele grote verrassing voor ons. Ja, dus het kwam op zich niet als verrassing, want u heeft de aanvraag zelf ingediend, maar dat het uh, gehonoreerd is, dat, dat ja. verrast u toch wel? Uiteraard, zeker. Ja. Ja, Waarom is het bloemenkoor zo van Eelde en meneer Enzing zo uniek? Nou... Het Bloemenkoorstel van Helden is uniek. Kijk, het Bloemenkoorstel van Zunnet is ook uniek. En die staat inmiddels ook op de lijst hoor. Dus, uh, ja, maar die we gaan hebben we nog aan. niet binnen toch? Ja, ja, ja. ja Zunner was o, de die eerste. Ook? Nee, ik moet heel eerlijk zijn, het was de eerste. Ah. Maar goed, uh, wij, uh, wij ja, we hebben een, uh, een corso hier in Hilde. En we doen het al uh, 57 jaar inmiddels. Dus een, uh, we werken al een aantal uh, generaties uh, uh, goed samen hier uh, aan, uh, aan, het, aan het Corso. En uh, ja, nou. Ja. Het belangrijkste is dat wij uh, uh, zeg maar in het uh, erfgoedzorgplan hebben kunnen aangegeven dat de borging voor de toekomst van het corso uh, goed geregeld is. Oké, okay, dus dat, dat is een van de voorwaarden om op zo'n ja. lijst uh, terecht te komen? Ja, je moet, ja, je moet een, een uh, erfgoedzorgplan uh, maken, maar met, met daarin ook uh, noemen we wat een, een zogenaamde SWOT-analyse, met uh, de sterke en de zwakke kanten en de kansen en de bedreigingen en dat soort dingen hier. Ja. En uh, nou ja... En je moet natuurlijk ook met oplossingen komen voor wat betreft de bedreigingen. Ja, die want, want die bedreiging, want dat is ook natuurlijk een reden om uh, bijvoorbeeld een Bloemenkorso op zo'n lijst te zetten, zodat het beschermd is en, en misschien wel extra aandacht krijgt. Dat wat, wat zijn de bedreigingen voor het bloemencorps? Nou, je, je, je, je zou kunnen denken aan, aan, aan uh, het uh, vrijwilligersaantal in Zalva. Huh? Dus, uh, het is dus wat uitsluitend gerealiseerd met, met vrijwilligers. Hoeveel mensen? Uh, nou, wij werken, uh, wij werken totaal met z'n 3000 vrijwilligers. En als je, als je nagaat dat, dat er in zo'n gemeenschap bij ons uh, nou, zeg maar 11.000 mensen wonen, kun je wel uh, nagaan hoe, uh, hoe het Corso leeft uh, binnen, uh, binnen onze gemeente. Dus dat is geen bedreiging? Nee, maar je moet dus wel zorgen dat, uh, dat je dus dat uh, ook uh, in stand houdt. Dus ja. dat betekent dat we heel vroeg moeten beginnen en uh, dus met name ook de jeugd erbij betrekken. Dus speciale dingen organiseren voor, uh, voor de schooljeugd, uh, noem maar op. Nou legt het natuurlijk ook een druk op u, meneer Ensing, op de organisatie, op al die vrijwilligers, om dan ook wel met kwaliteit te komen. Uh, ja, dus roept u maar, waar komt u mee op zaterdag 31 augustus? Nou, wij, wij hebben gisteravond een bijeenkomst gehad waarin de, de ontwerpen voor het, uh, voor het Corso uh, uh, zijn uh, uitgeloten onder de deelnemende wijken. Uh, we hebben als thema uh, de vierjarige tijden. En uh, nou ja, ik, ik, ik mag wel uh, zeggen dat wij een heel bij... Uh, de, de beste korters mm -hmm. van Europa horen. Kunt u, dat... kunt u een highlight noemen? Wat zit daartussen? Uh, de, de, de wagens, ja. uh, nou, dat, dat is zeer, zeer zeer gevarieerd hoor. Dat uh, gaat van de uh, uh, uh, Tree of Seasons uh, tot het, uh, het, het, het oktoberfest. Uh, noem maar op allerlei dingen die dus in een bepaalde periode van een, uh, van een jaar uh, gebeuren. En de, de, de, ik kan me ook voorstellen dat uh, er zijn natuurlijk heel veel bloemen voor nodig. Ja. Uh, dat dat ook lastig kan zijn. Dat kost een hoop geld. Hoe, hoe regelt u dat? Wij hebben uh, Kijk, de, de, de dahlia is de basis voor ons corso. En ja. wij hebben uh, zeg maar 130.000 knollen in eigendom. En uh, ongeveer 30 uh, verschillende uh, kleurensoorten. Dus die, die kweekt u zelf? En die verbouwen we zelf. Dus ja, ja. dat betekent dat de, de, onze vrijwilligers ook het uh, nou ja, vanaf april dat uh, we met oktober constant op het land bezig zijn om uh, die bloemen uh, te verzorgen, te plukken. Uh, we, we gebruiken ze voor ons eigen corso, maar ze worden verkocht naar uh, corso's en, uh, in, in Nederland en, en ook in het buitenland. Oké. Okay. Nou, volgens mij komt het wel goed met het bloemencorso eelde <laughs> Het komt zeker goed met het corso Eelden. Ik zou zeggen, kom kijken opeens op 1 ja, Nou, je misschien doen we dat wel. Uitgenodigd. Ja. André Ensing, dank u wel hoor. Graag gedaan. Da. En jij moet Dalias in je tuin. Ja, ik hoor het. Ja. Gaan we snel naar uh, Andy Houtkamp, want die volgt Nederland tegen Australië. Het hongbal, Andy. Gaat goed. 4-0 voor. Nog altijd Nederland heeft zelfs heel veel mogelijkheden gehad... om de voorsprong nog uit te breiden. Dat lukte net niet. Uh, we hebben vier innings gespeeld, dus bijna halverwege de wedstrijd. Nederland leidt met 4-0 tegen Australië op het WBC. En het ziet er naar uit dat Nederland naar de volgende ronde gaat. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. De FNV vindt dat er niet gemorreld mag worden aan de WW. Volgens de Telegraaf wil FNV-voorzitter Ton Heerts best wel praten over een sociaal akkoord. Maar accepteert hij geen versobering van de WW of een versoepeling van het ontslagrecht? Alles wat leidt tot een verslechtering, daarmee hoeft u bij Heerts niet aan te komen. De vakbond gaat eerst met werkgevers praten, trouwens, voordat ze aanschuiven bij het kabinet. Veel IVF-behandelingen lijken geldverspilling, schrijft de Volkskrant. Ruim 20 ziekenhuizen gaan de komende 9 maanden uit. Zoeken hoe vaak echtparen die langskomen voor een vruchtbaarheidsbehandeling... toch spontaan zwanger raken. Er gebeurt nu regelmatig dat paren met een goede kans op een zwangerschap... toch met een behandeling beginnen. En dat is geldverspilling. Het kan leiden tot bijwerkingen en onnodige emotionele belasting. Een hoogleraar gynaecologie in het AMC zegt dat jaarlijks 10.000 behandelingen... bij echtparen plaatsvinden die om onverklaarbare reden niet zwanger worden... mogelijk toch overbodig zijn. In heel Nederland kan daarmee zeker 7 miljoen euro worden bespaard. De overheidssubsidie voor openbaar vervoer is de afgelopen jaren verdubbeld, maar het aantal reizigers is nauwelijks gestegen. Dat staat in het FD vanochtend. De krant baseert zich hiervoor op onderzoek van SEO Economisch Onderzoek. En een Duitse man, verkleed als bisschop... is in Rome doorgedrongen tot het conclaaf. Het pre-conclaaf was dat gisteren. Hij had zich volgens de AD in een neptoga gemengd... in een grote groep met echte geestelijke. En dan ging ook met de groep op de foto. Toen hij wilde gaan zitten, werd hij ontmaskerd door bewakers. Die hebben hem direct verwijderd uit Vaticaanstad. Bewakers kregen argwaan door zijn kleding. Hij droeg namelijk geen rode sjerp. Zijn toga was wat korter. Boven de knie. En het kruis om zijn nek, dat was ook anders. Goed, ja. Na zeven uur dan praten we u bij over het... Uh verdwenen echtbaar in Groningen. We spreken ook over de drie vliegtuigen die na vertruk, vertrek... terug moesten keren naar Schiphol. Wat was daar aan de hand? Had dat met vogels en ganzen te maken, bijvoorbeeld? spreken we over na het bulletin van 7 uur. Blijf luisteren. Tot zo.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 Zonnepanelen, voordelig en makkelijk geregeld. Schrijf u nu in op zonzoekdak.nl. Dit is Radio 1.